Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zal de Europese bondgenoten... vanmiddag opnieuw vragen om een hogere bijdrage aan de NAVO. Trump is bezig met zijn eerste buitenlandse trip als president... Vanochtend sprak hij in Brussel met leiders van de EU. Vanmiddag doet hij mee aan het topoverleg in het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. Het officiële programma begint met de onthulling van twee monumenten. Het eerste is een monument ter herinnering aan de aanslagen... van 11 september 2001 in New York... waarin ook resten van de Twin Towers zijn verwerkt. Het tweede monument is een herinnering aan de Berlijnse muur... Strandgangers, vakantieverkeer en ongelukken... hebben een ongekende drukte op de Nederlandse wegen veroorzaakt. De Verkeersinformatiedienst spreekt van de drukste hemelvaartsdag ooit. De ANWB verwacht geen drukke avondspits. Veel mensen gaan naar de camping of een ander logeeradres... voor een lang hemelvaartsweekend. En die rijden vanavond niet terug. In heel het Verenigd Koninkrijk is één minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in Manchester. Koningin Elizabeth bezocht in de stad het kinderziekenhuis... waar na de aanslag twaalf slachtoffers naartoe zijn gebracht. Ze sprak er met het personeel en met een aantal kinderen. De politie heeft bij verschillende invallen... naar eigen zeggen zeer waardevolle informatie gevonden. Er zitten nu acht mensen vast... die mogelijk betrokken waren bij de aanslag op de concertzaal. Twee derde van de nieuwbouwwoningen krijgt nog steeds een aardgasaansluiting, heeft Natuur en Milieu vastgesteld. En volgens de Milieuorganisatie is dat een ongewenste ontwikkeling, omdat Nederland af wil van fossiele brandstoffen. In 2050 moeten alle zeven miljoen huizen in Nederland energie-neutraal zijn. En dan is het logisch om te beginnen met nieuwbouw, zegt Natuur en Milieu. Dat erop aandringt dat alle nieuwbouwplannen nog eens tegen het licht worden gehouden. Ook zou de gemeente van projectontwikkelaars moeten eisen dat ze geen gas meer aansluiten. Het weer. Zonnig gaan 21 graden in het noorden tot 25 in het uiterste zuiden. Morgen is er volop zon en dan wordt het 22 tot 27 graden. Zaterdag nog warmer en kan het in het zuiden zelfs tropisch worden. Zondag neemt de kans op een onweersbui toe en dan wordt het broeierig warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Стиль, тиль, тиль.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z Met nu de muziekboulevard. Goedemiddag allemaal. Hallo, goedemiddag. Leuk dat jullie luisteren. Ja. Ja, um, we hebben er zin in. Ja, het is uh, Zandvoort uh, Boulevard, hè. Het, ja, Zandvoort ja. draait door, Zandvoort kan hey. er nou, In ieder geval... Uh, Zandvoort iets. Hans, Hans is er niet, dus het is, zijn alleen zijn vriendjes. Of vriend en vriendinje in dit geval. En wij gaan even de horneurs... Na, even, even de horneurs na, waarnemen. Um, Ik mis wel mijn dansje. Ja? Hans kan altijd zo lief dansen. Vinger op zijn hoofd en een rondje. Jij doet het niet, hè? Nee, mm. het loopt. Ja. ja. ja. Um, zo jammer dit. We gaan vast beginnen. <laughs> voordat we erger krijgen, ja, Just go ahead now, and if you want to call my baby, just go ahead now. And if you like to tell my baby, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go. Ahead. Dat was de eerste voor vandaag. Nou, een lekker begin, toch? Ja, toch? Ja, ja. helemaal lekker. Uh, we gaan allemaal doen vandaag. We nou, gaan, uh, ik ben... Uh, oh, sorry. We gaan sowieso de column van Mandy doen, hè? Ja, zeker ja. weten. Mandy Schorl. Ja. Uh, nieuws, denk ik. <laughs> ja, ik. ik ben nogal in gevecht met de wifi hier. Dus uh, uh, uh, het laat nog heel even op zich wachten, maar uh, het komt goed. Oké. Okay. Nou, ervoor. dan uh, draaien we er nog een. Wel, ja.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 About the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk. Deeply deep behind your Superman. Dippy, pat your Spanish eyes. Sierra smile. Legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man. Deel for Right, sit Fred. Yeah. Right. Ja. Mooi stel. Had je yeah. hier, uh, al wat nieuws gevonden? Nog nee, steeds niet. Nee. Je bent um, ben niet snel, hè? Nou ja, ik wel, maar de wifi niet. Ja. Uh, smoesjes. Dat is een groot verschil. Smoesjes. Smoesjes. En weet je, je gaf hard heel erg lief jouw iPad, maar ook ja. um, die uh, pakt hem niet. Dus. Um, wordt uh, weinig nieuws, denk ik, vandaag. Oh. Nou. Nah. <laughs> we maken er wel wat van, We toch? blijven er een draai van. Houdt hem in ieder geval gezellig. Zo is dat. But you never live, instead you live. te beginnen. Ja, helemaal ja? lekker. Je ja. Lekker allemaal ook. Zo. Ja, dat weet ik. Ik ben altijd blij dat je die uh, microfoon uitlaat. Dat is ja? wel heel prettig. Oh. Mm -hmm. ja, je weet wat ik af en toe bij Hans doe. Ja, dat weet ik. Dus. Maar daar ben ik op uh, ja gefocust. Toch wel. Ah. <laughs> nou, hij stond net anders een beetje open toen ik ja, ja. ja liefdevol nou, ja. uh, <laughs> toediep. Ja, gelukkig wel. ja mm -hmm. mm. Had jij nog ah, ja. wat leuks? Nee, het enige wat ik heb is dat het uh, reet de druk is richting Zandvoort. In ieder geval geweest. Ja. Dus het zal zo meteen wel uh, zandvoort uit. Uh, erg druk worden, neem ik aan. Ja, ja, misschien blijven ze een beetje verdeeld op het strand hangen. En nog wat eten. En dan gaat het niet de hele week in één keer weg. Want het blijft dan. mooi. Hè? Maar zo vlak na max is dat uh, <laughs> prima allemaal. <laughs> ja, precies. Dus en ik altijd wel blij om als het druk is. Ja, is bezellig. Stonden, um, uh, het was de allerdrukste hemelvaartsdag ooit, had ik begrepen op de weg. Ja? Dus, ja, uh, het is ook schitterend weer. Ja, het is heerlijk. Ja, van de Morgen, week, nog van de week tropisch in het zuiden. Nou, het was zo druk dat de, de man van de verkeersdienst helemaal stil viel. Ik weet niet of je dat was opgevallen. <laughs> ja, ja, dat was geen die, witje meer, maar ja, dat was gewoon wit kalk. Ja, precies. Ja, precies, ja een ja. witte ja. muur. Ja. <laughs> ja. Hey, ik kwam toevallig deze dame van de week tegen. En dat, uh, dan werd uh, ik weer herinnerd aan uh, openvallende monden en zo. Nou, die pik. Je, oh, je ik kwam het de... nummer van deze ja. dame tegen. Ja, oh, Ik dacht dat je die dame zelf nee, tegenkwam. Nee, nee ah, die, die, ah, die okay. wandte net weg. Hm. Maar dat uh, is de... Uh, Susan. Susan. Ja. Wacht. Ja. I dreamed a dream in time gone by. And hope was high and life was not. But the tigers come at night, with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. Ja, maar niet zo lang. Want dan, uh... Nee, maar het is wel. Ik heb ook met open mond staan kijken. Ik bedoel, als je de haar dat toneel op zag lopen, dan gaf je er nou niet echt een kwartje of zo. Nee, nee, nee het is nee. erg dat, is wel... dat je op uiterlijk afgaat. Maar ja, dat is het eerste wat je ziet en waar je op zou moeten jureren, zou ik maar zeggen. Ja. Dus de, ik was ook uh, nogal verbaasd. Maar dat vind ik sowieso leuk met dat soort programma's. Weet je waar ik verbaasd en trots over op was? Nou, gisteravond Ajax verloren. Heel Amsterdam zat vol. Zelfs een NL-alert. Ja. Sommige mensen 8400 keer. Ja. Grepen. <laughs> ja. En geen, uh, ge geen relletjes. Nee. Er was alleen uh, was er iemand ernstig in paniek geraakt. Wegens de drukte. Die daar niet op ja, rekend was. Dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Een beetje maar uh, een maar inderdaad. Wat je zegt. Geen rellen. Ja. Heel netjes. Daar was ja. ik er wel heel blij mee. We supporten ze in Stockholm. Ook meezingen met de Manchester fans. Ja. ja. Geweldig. Voetbalreclame. Ja. Top. Top. It's happy hour again. I think I might be happier if I wasn't out with them and they're happy. In love, it's a lovely place to be. Happy that the fire's ruled the barman is a she. Where the haircuts smile and the mean and the style is a night out with the boss. Where you win or you lose and it's them who choose. And if you don't win, then you've lost. What a good place to be Don't believe it It's a speak different language and it's never something I'll forget Don't believe it, oh no Cause it's never something I'll forget No, we won't fall It's another, a with a boss Following in footsteps overgrown by muscle and exhausting The women growing trees And if you catch them right, they will land upon the knee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 a good place to be Don't believe I die is wel hippie ouwe. Maar dat is wat anders. Ja, ja dat is heel wat anders. Ja. ja, heerlijk. Had je al wat gevonden? Ja, ik heb uh, ontzettend veel gevonden. Maar het wil allemaal niet doorladen. Dus uh, het spijt me. Het is een beetje knullig allemaal. Maar um, ja. ik krijg niks uh, echt binnen. Nee, uh, ja, maar enige... dat weten we allemaal. <laughs> <aan> het nieuws. <laughs> ja, nee. Het enige wat ik uh, wel heb kunnen downloaden is uh, alles uh, wat er te doen is in en rond Zandvoort. Dus echt de agenda. En het weerbericht voor straks. Maar uh, zover zijn we nog niet. Oké. Okay. Dus de um, ja. nieuwtjes blijven nog even uit. Uh, Mindy wel, wel gevonden? Mij? Nee, want dan moet ik de krant kunnen downloaden. En die laat ook niet door. Dus. De Sorry. techniek staat voor niks. Ja, geweldig. Ja, het doet ook niks nu. Ja. <laughs> Maar nog steeds wanhopig naar allerlei nieuws wordt gezocht. <laughs> ja, het is echt ernstig dit. Ja, nee, ik kom alleen maar uh, uh, ouder nieuws tegen. Maar dat is waarschijnlijk dan gisteren ook allemaal al behandeld. Dus uh, ja. Nou, we gaan het even oplossen. Dus, uh, ja, we gaan komen ons best we zo blijven gaan gewoon door. Ja, precies. Ja, precies. I'm Blijft een van de betere bondnummers, dit vind ik persoonlijk. Uh, er is iemand achter de vaste computer heel hard op zoek naar nieuws. Uh, we hopen dat het gaat lukken. Uh, hier blijkt de wifi eruit te liggen, dus vandaar dat we helemaal niks uh, konden ontvangen. Dus wij gaan gewoon door. Volgende Everlasting Love. Be my pride om het origineel een keer te horen, vind ik dan persoonlijk. Um, nog steeds geen nieuws. Dus we gaan gewoon vrolijk verder met de Doobie Brothers. Niet te geloven, maar we hebben de kolom de van Mandy gevonden. Uh, en uh, aangezien Toet nog even bezig is, uh, ga ik hem zelf even voorlezen. Dat kan allemaal hè, op ZFM als het live is. De kolom. De megadrukte vanuit heel Nederland naar ons dorp heeft zo ook zijn voordelen. Want hoewel ik uiteraard een kijkje heb genomen bij de knallende uitlaat op het circuit... van de drukte zelf heb ik als inwoner totaal geen last gehad. Monsterlijke promotie voor ons dorp. Het hele weekend een zalig zonnetje. De wind stond gunstig, waardoor het grommen op het asfalt prima hoorbaar was in de tuin. Waar ons oppas, oppaskonijn hoge hopjes in de lucht springt van blijdschap. Vermoedelijk eerder door het omringende groen dan door de knallende uitlaatpijpen, maar toch. Iedereen leek gelukkig, leek gelukkig te kennen dit weekend. Enthousiaste vaders die kinderen vol trots de, de sport omschreven op de duintoppen in zenuwachtige afwachting van Max. Moeders, wagen of zaten op kleden ernaast. Hobbyfotografen met superlens hangend in wat verbogen hekwerk. Nee, klagen was er niet bij. En wat een rust rondom het middaguur om uit voor te rijden. Waardoor ik keurig op tijd bij mijn afspraak in Leiden aankwam. En wat een gemak de andere dag. Terugrijdend op de fiets vanuit Noordwijkerhout, Maar nu eindelijk met een beetje wind in de rug. Waar Langeveldse slag aan ons voorbij trekt... Van Zuid-Holland rijden we gaandeweg Noord-Holland in. De late avondzon in een vertederend tafereel... we kleine witte konijntjes over het fietspad hoppen... en gro groepjes herten al grazen tegen de hoge duinrand aanstaan. Een besef dat het leven mooi kan zijn. Een besef dat het leven gevierd mag worden. De skyline van Zandvoort-Zuid met de watertoren doemt op. We stuiteren de boulevard Paulus Lood af met onze fietsen... die aan alle kanten ramelen. Nog een kijkje op het Badhuisplein waar de muziek een menigte... Zien inhebbende mensen trekt. De dreigende lucht achter zich laten. De dwarrelende lentesneeuw, die stoepen en woonwijken als zachte matrassen heeft bedekt. De zeemeeuwen die met smart op wat visafval azen. De laatste bezoekers in hun auto, waarin rode konen op de wangen een verhaal vertellen. Het is thuiskomen. Ook voor Max vanaf nu, die de directie van het circuit in hun nopjes heeft gebracht met zijn snelste rondetijd ooit op ons circuit. Mandy Schoorl. Als ik de microfoon open zet, dan horen we je veel beter. <laughs> nou, netjes voorgelezen, jongen. Dank je wel. Ja, helemaal top. Grote nieuws dat we nieuws hebben, volgens mij. Yes, het is eindelijk gelukt, ja hoor. Um, ja, je had het net al eventjes via de column aangetipt... het Max Verstappenweekend. Uh, zaterdag was het uh, wel druk, maar niet zo druk... dat er rondom Zandvoort heel veel files hebben gestaan. Dus uh, het, het, het ergste op het houdt was een minuut of tien. Dus dat valt echt mega mee. Uh, zondag was het wel een zootje... Uh, er werd al vroeg gemeld door de VED dat het, uh, het aantal files uh, aangroeide tot bij elkaar 12 kilometer. De NS reed af en aan met volle extra lange dubbeldekkers. Dat waren echte ouderwetse sardientjes die daaruit zo'n trein kwamen drijven. Je, je bent toch in de aap gelogeerd als je ertussen staat? hoor. Ja, en toch. De, de sfeer was echt perfect. Nou ja, ze tegenwoordig airco in de trein. Dat scheelt ja, een dat stuk. Speelt heel veel. En de sfeer was heel gezellig. Iedereen had gewoon reuzes naar zin. En, ja. Ja, dan is het ook eigenlijk niet zo erg als het zo heel druk is. Nee. Dat vermaak je ja, dat is hier wel. Best waar. En uh, toen iedereen naar huis ging, uh, vanaf een uur of half vier begonnen de echte files. En die zijn in de loop van avond ook opgelost. Dus uh, logistiek stak ik eigenlijk best wel goed in elkaar allemaal. Oh, Tegen prima. de verwachtingen in. Ja. Dus uh, ja, tuurlijk staat er file. Mijn god, er waren 120.000 man op het circuit. Ja, en, en, wat er... uh, en dan nog wel alles op het strand. En wat er reclame voor zand wordt, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ik uh, geniet nieuws. er reuze van. Ja. Landelijk nieuws. Ja, het is alleen jammer dat er voor de ondernemers in het centrum uh, dat er de meet and greet was afgezegd. Want Verstappen is niet naar het centrum gegaan dit jaar. Oh, okay. uh, het team van Red Bull wenste dit jaar niet mee te werken aan het centrumbezoek. Vrijdag was het dan ook rustig in het centrum. En dat is de afgelopen twee jaar wel eens anders geweest. Um, het alternatief dat geboden werd, dat was het eerste summer festival op zaterdagavond op het Badhuisplein. Die was wel redelijk succesvol. De locatie zag er prachtig uit met al zee decor voor het podium. De foodtrucks waren een leuke toevoeging. Echter over het geboden entertainment waren de reacties nogal wisselend. Echt veel publiek van buiten Zandvoort heeft het evenement overigens niet getrokken. Maar volgens mij werd alles ook um, vanaf het circuit regelrecht uh, de ja, doorgaande ja, wegen naar ja, buiten ja, gestuurd. Ja. Dus dat blijf ik wel jammer vinden. Nou ja, dat weet je, wij vinden het jammer. Er zijn, ja. zullen ook zatbewoners zijn die hebben zoiets van goed geregeld. Ja, ja. weg met die zooi. Ja, ja vast dus, wel. Uh, ja, ja het, zo hebben we altijd je, je, je kan het nooit iemand naar zijn nee, zin maken, precies, Ik maar... ben blij met de reclame voor Zandvoort. Ja, over het algemeen is alles netjes en goed en vooral gezellig verlopen. Ja, ja top. Geen persoonlijke boodschap. Ik wil zeggen, ben je schat. <laughs>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 te veel hoorden, te veel, zinnen, te veel hoorde draaien in mijn kop.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 Vroeger op uh, uh, de avond had ik alweer een sterke leer. Sterke leer? Ja. ja, meneer Dauma Ja. Die, die, was ooit, die had een, een rekenmachine ingeslikt. Die kon het sneller uit zijn hoofd. En ik had het in kon toetsen op mijn rekenmachine, maar dat terzijde. Dus dat die man die met rechts schreef en met links alles weer meteen uitwisselt? Precies, dat was hem, ja. <laughs> ah, Oké. Okay. Ja, maar die kon de R en de L niet zeggen. Ach, goh. En daar zoiets. maakte hij een W van. En elke keer als ik nu aan Ruud van der Lubbe denk... <laughs> Wut nee, van de bubben. Wut van de bubben. Ja, maar dat klinkt wel heel schattig. Jawel. Ja, jawel. Ja, wel. Ja, wel. Oh god, kon hij dat echt niet nee, zeggen? Nee, dat kon hij echt niet zeggen. Nee. Had hij een of andere spraakgebrek? Of was dat door een ziekte? Of nee, nee, nee, nee, gewoon... was, nee, bij mij weten was hij niet ziek. Dus het was gewoon een spraakgebrek. Jeetje. En hij werkte voor bouw en woningtoezicht bij de gemeente Amsterdam. destijds. Gouden ja. die nog leven? Nou, ja, dat denk ik haast niet, joh. Nee. Hm. Ik zit even te denken, hoe oud was ik rond die tijd? was ik twintig. Ik geloof dat ik blij ben dat ik nooit sterk te leren heb gehad op school. Ik zou elke dag echt mega gekreukt daar vandaan komen. Echt waar. Ik zou echt continu nou, de deuk lichten. Dat, dat valt mee, want op een gegeven moment... Ja, ik, je, ja, hij, ja hij had een probleem af, met uitleggen, toe. die beste man. Ja. En ik ben een ster in hoofdrekenen, maar niet echt. <laughs> um, en sterkte, die was best wel een probleem voor mij. Dus dan, ja. dan ga je echt de, de potpak... Die gaat de bietenbrug op. Mm -hmm. Pottenbak in, bietenbrug op. Alles, ja, alles allemaal. Aan elkaar. Zo dus mijn eerste tentaam had het briljante cijfer van een drie. Nou, dat was, nou, dat niet, was nog heel wat. Dat was niet lachwekkend meer, hoor. de beste <laughs> man. <laughs> hey, deze die hoorde ik op een reclame. Dus die heb ik maar eens opgezocht. Ah, deze? Ja. ja. Summer Wine. My summer wine Is really made From all these things I walk in town On silver spurs That jingle too The song that I had Only sang to just a few She saw my silver spurs And said let's have some time That I will give to you Summer wine Oh, summer wine Origineel is trouwens van de familie Senator, hè? Ja, precies. Maar um, um, het, nu was ik natuurlijk ondertussen uh, bezig met verder nieuws verzamelen en zo. Ja. Um, was dit nou dat nummer waarvan ik zei van, wat is dat, een mooie tekst? Kissing. Ja, uh, ja, ja. ja. Ah, zo leuk gevonden. Ah, dan ben ik af en toe wel jaloers op op dat soort schrijvers die dat kunnen bedenken. Um, we hebben trouwens weer uh, een uh, kampioen erbij. Oh. Uh, sinds afgelopen zondag. Ja. Afgelopen zondag heeft namelijk een team van Zandvoort Dance Center... in het Haarlemse Schouwburg... de eerste plaats behaald in het Nederlands Kampioenschap. En dat werd georganiseerd door Dance Competitions. Zij hebben gewonnen in de categorie 1. Dat is tot en met 10 jaar. En dan uh, de stijl Urban. Uh, we hebben het dan over 10 meiden. En vergeef me als ik de namen niet helemaal correct uitspreek. Bernie, Fee, Feewee, Eline, Gileka... Lily Jade, Joy, Rodas, Dunja en Robin. En een leuk detail daarvan is dat Vee en Fewy uh, dansten als een duo, genaamd Duo Penotti. En ook zij werden de eerste. Uh, er zitten donkergetinte dames ook bij. Dus uh, heel erg leuk. Gefeliciteerd ja, allemaal. Ja, helemaal top. Um, even huishoudelijk. Is nu bijna voorbij. Oh, echt? Ja, ik ben ja. natuurlijk alleen maar bezig geweest met uh, stressen. <laughs> en de wifi die niet echt wilde meewerken en zo. Van dus vliegt het Dat was, was niet te zien bij. hoor. Nee? Je deed het allemaal op je gemakje, rustig aan. <laughs> uiterlijke schijn schijnbedriegd. <laughs> ja, bij de meeste wel. Ik kan dat? Maar um, <laughs> dat uh, is dus bijna klaar. Goed. We moeten nog een beetje vol lullen. Maar, nou, maar dat gaat wel lukken, uh, toch? Ja, oké. Je hebt altijd wel een of ander mopje of raadsel. Een mopje? Nee. nee. Nou, even niet. Niet? Nee. Oh, wat is een ja. Belg op een driewieler? Geen idee. Een stuntman. <laughs> <laughs> ja, goed. Ja, oké. Okay. Tot, tot uh, naar re reclame-nieuws en reclame. Ik got weten hoeveel ik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 He should go And he said thank you